Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. <middels> Goolse Kringen staat onder redactie van... ...Leonard Joost, de Els van Kemenaarde, Geert de Groot, Bernhard Hobbe, Dimfie van Loon en Ben Lonen. De techniek is vanavond in handen van Jimmy Spijkers. En we hebben twee gasten, en namelijk uh, Baron Erik Jambline de Meu en wethouder Harry Spijkers. No, Harry van de Ven is Ven. Waarom zeg ik nou Spijkers? Harry van de Ven. Van de Ven? Um, dat komt zeker van Jimmy, dat, dat, dat Spijkers er nog zo, uh, zo in zit. Uh, we gaan uh, praten over het uh, landschapsplan en we gaan het hebben over de Tilburgse Weg. Um, maar eerst, voordat we daar aan die gewichtige onderwerpen toekomen, wat was er nog meer in het nieuws? En uh, onze gasten hebben ook de gelegenheid om daar een bijdrage aan te leveren, zoals ze weten. Mag ik beginnen met de Baron? Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Mm -hmm. uh. Ja, voor mij natuurlijk, uh, mijn hart en ziel zit bij het landgoed. En uh, gisteren hebben we een storm meegemaakt. Dus ik heb uh, gisteren namiddag uh, met mijn broers nog wat uh, hele zware takken van een beuk die in de lei gevallen waren, uh, op tijd uit het water kunnen halen, zeg maar. Dat het waterschap uh, geen uh, klachten uh, over mij zou hebben. En dit dus namiddag hebben, hebben ze mij gewezen dat er nog twee kleine boompjes in het water zaten. Die heb ik ook uitgehaald, zeg maar. Dus wij proberen alles altijd goed netjes in orde te houden. Oh, nou. Um, bij, uh, ik had eigenlijk heel andere beelden. Baron, baron, die heeft een hele hoop uh, lijfeigenen ja. of, of die, die, die dat uh, allemaal voor hem doen. Maar niet dat hij zelf uh, met, met, uh, met, met, met, uh, gaat trekken en zagen en alles. Uh, waarom heb ik zo'n verkeerd beeld? Ja, dat was uh, de toestand uh, 30, 40 jaar geleden, zeg maar. Dus uh, nu is het, uh, moeten, we ont, uh, moeten we het allemaal zelf oplossen. En uh, nu had ik het geluk dat mijn broers uit uh, Brussel uh, voor het weekend aanwezig waren. En de storm is op zondagnamiddag gebeurd. Dus we hebben de pers het personeel gepakt die we onder de handen hadden. Dus <lacht> de broers moesten maar meehelpen. <lacht> Ze moeten er ook iets voor over hebben om een land goed in stand te houden. En ze zijn daartoe bekwaam. Ze zijn recht van lijf en leden. De, de spierbundels die, die zijn nog geschikt om meteen een en ander op te lossen. Ja, ja maar de volgende generatie moet ook al meehelpen. Dus, oh. uh, ik heb een neef die is al 22, zeg maar. dus die kan al mooi meehelpen. Zeg maar. ja. Ja, ja, ja. Ik krijg nu één gevoel voor het uitnodigingsbeleid. U kijkt of er stormen aankomen en dan denkt u... Toch maar misschien familie uitnodigen. Nee, dat was toevallig. Ik, ik, ik laat we eerlijk weten, dat is toevallig dat ze aanwezig waren. Nou ah ja. Oh, dit is toch wel een mooie zondagmiddag, uh, Besteding is het niet? Ja, en uh, wanneer het plantseizoen aanwezig nou is, dan gaan we met z'n allen planten en zo. En uh, dan is dat geen karwei, zeg maar. En dan, uh, na, na gewerkt te hebben, zeg maar, dan gaan we pakken we een klein vier uurtje, en dan gaan we een paar ballen slaan op de golfbaan. Dat vinden we ook leuk, uh, ook belangrijk voor de familiebanden, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Oh, nou goed, ook voor vertieren in, in de golf, ja. Goed, um, nog meer nieuws of was het dat uh, voorlopig? Voorlopig is voorlopig dat. Voorlopig is dat. Ja. En Harry, Harry van de Ven, wethouder. Ja, ook goedenavond. Uh, nou, wat mij betreft uh, is het wel het vermelden waard... dat we sinds uh, vorige week in de gemeente Goorlen gebruik maken van groene energie... Dat was tot op dat moment niet het geval. We maakten van de zogenaamde grijze energie gebruik. En gezien het feit dat we toch een duurzame en groene gemeente willen zijn, zijn we overgeschakeld op de groene energie. En die gegarandeerd is door dat we gebruik maken van Hollandse windmolens. En daar dan certificaten kopen en op die manier onze stroomvoorziening betalen. Zeg maar. Nou, er komt niks meer uit kolencentrales en uit... Voor wat ons betreft dus niet, nee. Ook niks van mol en zo. <laughs> in mol wordt geen stroom uh, gemaakt. Hoor. Oh, nee. het, is, het is een proef. Uh, Onze kerncentrales uh, we hebben er twee. Eentje in Tienge, dus in het zuiden van België. En eentje in Doel, bij Antwerpen. Maar ze hebben niet op tijd ge, geherinvesteerd. Dus uh, de levensduur van die centrales, dat ligt allemaal een beetje gevoelig op het ogenblik. Ja. Ja. Uh, Harry, dus uh, groene stroom. Is er veel uh, omgewaaid uh, in, in de bebouwde kom? Uh, in het afgelopen weekend is er uh, één boom op uh, openbaar terrein omgewaaid. Dat was in Bankven. Uh, daarbij hebben we heel veel geluk gehad dat die keurig netjes op de rijbaan terecht is gekomen... en dus geen auto's uh, of mensen of uh, huizen uh, geraakt heeft... Dus uh, dat is een uh, zeer prettige bijkomstigheid uh, geweest. En verder is er één boom op particulier terrein omgewaaid. En die heeft ook verder geen noemenswaardige schade uh, veroorzaakt. Nee, verder alleen wat schuttingen en, en uh, veel rommel uit de boom. En... Dat wel, ja. Dat wel ja. ja. Ja, mijn vrouw en dochter zijn op vakantie op Tessel. Oh, en ja. daar heerst de grote onrust. Want Texel was afgesneden van het vasteland. De veerboot voer niet meer. Als er nu iets gebeurt, ja. wat dan? Ja, helikopters. No. Ja, dat lijkt me nog enger met zo'n storm dan op een wat schommelende boot te, te gaan. Maar ik geloof dat de paniek op het eiland wel meeviel. Ja. En. Heb jij even ja. nieuws, uh, Gerard? Ja, iets dat mij opviel. Uh, misschien kan de wethouder daar ook iets uh, over zeggen. Ik zag een bericht over sportverenigingen die in de haspel uh, trainen en toch uiteindelijk klagen dat uh, ze als ze uh, competitieachtige elementen willen organiseren... dat ze onvoldoende toegang krijgen tot de restauratieve voorzieningen. En dat uh, de vergunninghouder daar ook niet uh, toe genegen is... omdat hij zegt, daar moet geld bij. Nu is er net veel geïnvesteerd in het langer openhouden van, uh, van de haspel... om uh, door hem te repareren. En uh, blijkbaar loopt dat toch nog niet helemaal. Dus dat is meteen een vraag uh, ja. aan Harry... Van, hoe kijken jullie daar tegenaan als, uh, als college? Nou, uh, het is zo dat dit niet mijn portefeuille is. Nee, maar uh, Het is wel zo dat we daarover af hebben gesproken. Dat uh, de, wel de betreffende wethouder die daarover gaat. Uh, in gesprek gaat met uh, de exploitant uh, van de horecagelegenheid. Om uh, te kijken wat hier nou precies uh, aan de hand is. om uh, Waarom dat uh, die uh, MHC was het in dit geval. Die gezegd hebben van nou, we gaan voor ons toernooi naar een andere uh, ruimte uitkijken. En ik heb begrepen dat dat de wissel uh, is uh, geworden. Maar ze blijven, heb ik begrepen, gewoon trainen op dit moment ja. in, uh, in de haspel. Maar wat ons betreft zou het dus uh, het ook heel plezierig zijn... als de horecagelegenheid daar in voldoende mate open is. Maar goed, dan wordt, uh, door, uh, het college, uh, worden daar gesprekken over gevoerd. En daar weet ik verder nog geen uitslag van. Mm. Houden we in de gaten. Hou we in de gaten. Wat hm. hebben we verder nog gezien? We hebben gelezen dat uh, lijststromen... Het kantoor in Goorlen sluit, de rechtsopvolger van de aloude woonstichting Goorlen. Uh, gaat, gaat weg uit Goorlen, dus toch ook even slikken toch, of niet? Nou, dat begreep ik nog niet helemaal, maar we zijn aan het proberen iemand van Nijstroom in een volgende uitzending te krijgen. Ja. Gaan zij nu weg of sluiten ze het kantoor en zoeken ze een andere locatie goedkoper om toch een aantal spreekuren in stand te houden? Dat werd mij niet helemaal duidelijk uit het verhaal. Het lijkt me toch nuttig dat een belangrijke verhuurder met veel uh, huurderscontacten, voornamelijk ook oudere mensen die hier uh, wonen, waar ik toch regelmatig mensen het kantoor binnen zie, uh, zie lopen, dat daar toch een voorziening uh, voor blijft. Ja, is mij niet bekend, uh, ik zie je mijn kant op kijken. Ja, alles wat er in Goorle we, gebeurt, we kunnen ja. ook wel naar de, alles wat er in het maar, bos gebeurt, daar kijken we uh, u op aan. Ja, dat, we zijn daar heel simpel in. Maar ik, ik zou je daar geen antwoord op kunnen geven. Ik weet inderdaad wel dat ze dus het gebouw verlaten al hier. Ja. Maar ze blijven gewoon natuurlijk wel de woonstichting die hier in Goorle woningen blijft verzorgen. Maar of er een lokaal aanspreekpunt blijft, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is in ieder geval wel iets om mee te nemen en mogelijk in het gesprek wat je dan nog in de toekomst hebt. Nou, ik Daar hoop dat het college de... dit oppakt en uh, ja, nou, dat wij dat ondersteunen. Maar... Ik zeg al, ik neem het, het geluid in ieder geval even mee. En misschien een bruggetje naar uh, het eerste item. Ja. Uh, ik zag dat uh, op Nieuwkerk uh, het restaurant dat er staat en het vergadercentrum dat die een crowdfunding -actie hebben gevoerd dat die binnen 29 minuten, dat schijnt toch wel een record te zijn... 200.000 euro hebben ingezameld. Uh, waar ik ook als reactie van mensen die reageerden op het bericht zag staan... ja, en nu gaan we de rechterheid ook maar uh, een, een asfaltbaan leggen. Dus met de discussie die we misschien zo ook verder kunnen voeren... tussen uh, commerciële activiteiten... om een aantal historische panden in stand uh, te houden... en de druk die dat op de omgeving legt, op het milieu legt... Uh, en de spanning die daarin zit. En die we in het gemeentelijke beleidsplan ook tegenkomen. Ja, als ik dat voorschot vast mag nemen. Het uh, moet beleefbaar blijven hè? worden. Ja, nou, belevend geloof ik. Uh, uh, uh, belevend. Dat moet, moet ik opzoeken, daar moet ik mijn bril voor opzetten. <laughs> Goed, we gaan inderdaad naar ons uh, eerste onderwerp. Uh, dat hebben we dat van tevoren afgesproken in volgorde. Je hebt ook wat tijd ook. Uh, ja, ik moet wel om acht uur eigenlijk. Maar dan stoppen we om acht uur. Dan, dan, dan, stoppen, dan, we dan stoppen we uh, je ja. Precies. Nou, nou ons eerste onderwerp, het landschapsplan. Uh, Gerard, zou jij dat uh, willen introduceren? Ja, dat is ook uh, in de laatste gemeenteraadvergadering uh, geweest. Maar als ik even naar het, uh, het beleidsplan zelf kijk... dan is dat uh, groot respect voor natuurwaarden, voor diversiteit... Uh, en een mooie inkadering van verschillende gebieden die we in, uh, in Goorlen hebben... Uh, en tegelijkertijd een uh, erkenning van, van het college A dat er geen geld is om in het buitengebied iets te doen, B dat er eigenlijk de belangrijkste spelers uh, in dit geheel de eigenaren van de grond zijn. Nu hebben we hebben al een paar uh, natuurorganisaties uh, in de uitzending uh, gehad met hun eigen opvattingen, maar het leek ons toch charmant om ook een grote grondeigenaar, bij mijn weten de grootste grondeigenaar uh, hier in, uh, in het dorp. Uh, ook een kans te geven van hoe ga je nu om met die druk die erop staat. Want het is volgens mij al meer dan 100 jaar grotendeels in uw familie, als het niet langer is. Vanaf, 19, uh, sorry, vanaf 1859. En ik heb begrepen dat de lijfeigenen inmiddels vrijgelaten zijn, dus die kunnen het niet meer doen. Dus u moet op een andere manier toch... ...daar op de een of andere manier... ...een exploitatie op, uh, op poten zetten. Ja, ja, en tegelijkertijd ja. heb ik altijd van u begrepen... ...dat u respect voor, uh, voor de natuurlijke elementen heeft. Gaat dat goed genoeg samen? En verwacht u ook iets van de gemeente op dit punt? Uh, laten we eerst algemeen uh, praten... ...en laten we het een beetje eenvoudig uh, te stel stellen... Uh, dat, voor, ...dat het voor de mensen uh, verstaanbaar is. Ik heb het over de drie E's. Ecologie... Economie en educatie. Als u die drie gegevens in balans houdt, dan komt u al een heel eind. En uh, dus, u het gehad over die recreatie. Uh, en die, de, die, het herbestemmen van het klooster, zeg maar. Uh, dat is allemaal in overleg met de gemeente gebeurd, zeg maar. En wij moeten natuurlijk de vrijkomende gebouwen, dus een klooster, zeg maar, moet men proberen. ...een goede nieuwe bestemming te geven. En ik moet zeggen, ik heb het teruggekocht in 1985. En dit is nu de vierde of de vijfde be bewoner, zeg maar. Oh. En ik denk, dat we hebben natuurlijk zowel hij als ik heel veel geïnvesteerd... ...om het gebouw weer op, uh, in kaart te brengen, zeg maar. En het is nog niet afgelopen, want de gemeente heeft alsmaar eisen. <laughs> en de arme uitbater moet alsmaar investeren, investeren. En dan is het nog te zien. Uh, wanneer het uitkomt, zeg maar. Dus, uh, ja, ik weet niet of het hier de plaats is om het te zeggen, maar ik ben toch geschrokken van de, de lege gelden die de gemeente vraagt voor een ondernemer, zeg maar. Dus voordat hij begint, het zijn duizenden euro die gewoon... En eigenlijk is er niks... Het is papierwerk, hè. Dus ik bedoel, er is geen nieuwe raam geplaatst of een nieuwe straat. Nee, het is, het is puur papier, zeg maar. En, dus dat, daar heb ik een beetje moeite, een beetje moeite mee, zeg maar. Dat zijn portefeuille over, niet. Gaat, nee, nee, gaat het ook over de toeristenbelasting, bijvoorbeeld? Nee, nee, dat is normaal. Dat is normaal. Dat is normaal. Nee, maar ik zeg dat de, de overheid, wij noemen dat in België de openbare dienst. Ja. En ik, heb, ik hoor het woord dienst. Ja. En als ik zie hoeveel leger dat betaald moet worden, dan vind ik dat de dienst wordt hoe langer hoe minder. Uh, dat woord krijgt een andere invulling, oh. zeg maar. En dat, daar, daar heb ik een beetje, beetje moeite, zeg maar. Dus oké, okay, ik wil daar nu niet verder op ingaan, want dat is niet de, de juiste plaats. Maar ik wou toch even zeggen... Ik heb eventjes een maar, ja. vraagje over dat, dat investeren van, van de huurders, die arme huurders, wat die allemaal moeten doen. Maar is, is investeren in, in, in het gebouw en alles, is dat een, een zaak van de huurder? Is dat niet eerder een zaak van de eigenaar? Ik zal het eenvoudig stellen. Buiten is voor de eigenaar, binnen is voor de huurder. Buiten is eigenaar, ja. binnen huurder? Ja. Dat is, gewoon, dat is de Nederlandse wet en de Belgische wet is ongeveer hetzelfde, zeg maar. Ja. En dus uh, toen die man daar kwam, hij wist we gaan er waar gaan we waaraf, zeg maar. Dat was voor hem geen verrassing. Alleen die actie van de gemeente is een verrassing. Maar onder ons, wij hebben soms... Uh, ja, uh, is het nu voor de eigenaar, is het voor de huur? Ja, we gaan de tafel zitten en wij komen eruit, zeg maar. Oh, ja, dat is... Uh, ja. Dus, uh, ja. Maar... Ik ben een kleine lei, uh, waar we het net over hadden, de, die, die, die woonstichting. Op Nieuwkijk ben ik ook zo'n beetje... Oh, <laughs> een kleine woonstichting. Oh, een klein ja. Ja. En dan krijg ik van de Belgische wet krijg we te horen dat in 2020, dus zo drie jaar, alle daken van de huizen geïsoleerd moeten zijn, zeg maar. Oké, okay, ik ben al redelijk ver, dus uh, dat gaat. Maar in de verleden week stond in de krant dat alle ramen dubbel glas moeten zijn tegen 2020. Nou, de, de, de, wonen, de, de, de bond van de eigenaar zegt maar leuk en aardig, maar moet wel rekening houden dat de, de huren gaan stijgen, want de kwaliteit van, het, van de huizen gaan verbeteren. Dus uh, voor wat hoort wat natuurlijk. Hè. Hoeveel woningen liggen daar? Genoeg. Nou, genoeg voor u of genoeg voor wat, het, wat de omgeving daar kan verdragen? Nou, ik denk dat ook de, Op het Belgische gedeelte zijn meer huizen dan op het Nederlandse, okay. zeg maar. En uh, okay, is, op dit ogenblik moet er een evenwicht gevonden worden, zeg maar. En uh, wat er nu ligt is goed en uh, dan blijven we bij, zeg maar. Is die regelgeving eigenlijk goed op elkaar afgestemd? Nou, u, heb, de, de? u heeft te maken met Belgische regelgeving, ja, Nederlandse ah, ja. regelgeving, de gemeente Goorlen, de gemeente Ravels. Oh, ja, Ravels, Ravels, ja, Ravels, ja, ja. Uh, nou, Dat kan wel eens lastig zijn, kan ik me voorstellen. Of denkt u, nou laat ik van alle twee maar de slechtste of de beste nemen, afhankelijk van... Nee, ja. ik, ik, ik ben positief. Hè. Dus ik probeer het beste van de twee te halen, zeg maar. En bijvoorbeeld, uh, in België zegt dat in 2012 moesten alle huizen op het riool aangesloten zijn. En uh, Nederland trok een lijn door de Nieuwkijks naar het klooster, zeg maar. Toen hebben ze mij aangeboden om mij daar eventueel op te koppelen, op mijn eigen kosten natuurlijk. Daar aan te koppelen, zeg maar. En ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt. Dus dat is een mooie samenwerking tussen uh, uh, België en Nederland, zeg maar. Er was geen water in Poppel, zeg maar. Je moet weten dat de, de, de, de, de, de, de, de het waterdistributie is in Poppel aangekomen. Ik denk in 1977, 1978. En wij hadden op, in Nieuwkerk op, in 1970 hadden wij al water. Omdat water aan ons, bereid was aan ons water te verkopen, zeg maar. Dus wij waren de, ja, ja, ja. de eerste van Poppel met water, dankzij Golen. Ja, dat Kleine voorbeelden. Maar als ze dit nu uit de legers betaald hebben, dan is het goed. Hoor. <laughs> nee, nee, we hebben alles zelf moeten betalen. Pas op, pas op. Nee, het was geen cadeau van de gemeente, in tegendeel. Okay. Oh, okay. Wij moesten aanleggen en zij konden verkopen. Dus, uh, maar goed, dat is een ja. overleg, we wisten het van tevoren. Dus, uh, dit gaat maar ik heb nu nog een probleem, ik heb nog één huis op, opnieuw die geen water heeft. Nou, om daar water te krijgen, dat, dat zijn Afrikaanse toestanden. Ik, ik durf het echt aan de radio te zeggen, dat is... Ja, maar, ja, maar... En, en de bedragen die ze vragen... En dan zeggen ze... Ja, maar meneer, uw huis wordt meer waard... Dus u kunt de huur apparaan... Het moet een normaal... Een faire reële prijs zijn. Ah nee, wij hebben tarieven, zeggen ze. dus uh, Sorry, daar, daar, daar trap ik zo niet in. Ik, het moet redelijk en moet betaalbaar zijn, zeg maar. Moet daar het water uit de put komen? Of, of hoe gaat het dan? Nu hebben ze water uit de put, zeg maar. Ja. Maar dat, dat, dat kwaliteit is er niet. En ik ben bereid... Op mijn eigen kosten... Die, die, die leiding aan te leggen, zeg maar... Maar het dat, dat is ook een lang onderwerp zeg maar. Want er is water op het klooster. Dat moet op Niekerkse... De, op de Niekerkse baantje moet 800 meter gelegd worden. Recht toe, recht aan, zeg maar. Nou, als je dan een kraan opzet, zeg maar, dan, dan is dat zo gebeurd. Maar de bedragen die Brabant Water daarvoor vraagt, dat zijn, dus zijn tarieven die ze hanteren in, in, in, in, in uh, Stadtoe Bos, zeg maar. Ja. In een stad. Ja. Met allerlei leidingen, enzovoort, enzovoort. Ik ga me niet, niet zomaar overgeven, zeg maar. Ik blijf hamer. En ik, ik vind dat... Ja, en Golen zegt, ja, wij kunnen niks doen. Kunnen... Maar ja, dat is misschien het laatste huis van Golen die geen water heeft. Dat is een Afrikaanse toestand dat de huizen geen water hebben. Ja, maar dat is een hebben. monument misschien. Dat, nee. dat moet je zo houden. Nee? Of, of nodig uw broers weer uit om op de zaterdag een guld te graven ah, en dat mag de riool niet. aan te leggen. Dat mag niet, want het <laughs> moet een erkende aannemer zijn van... Dat is, ja. Het is te lang om hier de hele discussie te voeren, maar nee, ik voel maar, mij toch een beetje... Maar, maar mede waarom ik daar even op doorga, ja? is... U wordt natuurlijk geconfronteerd met een gebied... wat u in stand probeert te houden. Uh, met name bosopbrengst en een deel verhuur van, uh, van, van wat daar staat. Uh -huh. uh, en dat lijkt mij elk jaar weer sappelen om dat rond te krijgen. En als u dan geconfronteerd wordt met dit soort extra kosten... kan ik me voorstellen dat u af en toe de handen ten hemel heft... en zegt van, moet dat nu zo? Is deze regelgeving nu voor iedereen op deze manier van toepassing... terwijl we tegelijkertijd ook zeggen... Ja, regels zijn regels en die zijn voor iedereen van toepassing, terwijl u eigenlijk zegt: kan er niet, als ik u goed vertaal, kan er niet iets meer flexibiliteit uh, in die regels zijn. Ja, maar dat is een, in mijn oog een beetje een voordeel van Europa, zeg maar. De aanbesteding moet het publiek gebeuren, Dus iedereen. Maar, maar als een bedrijf zegt: nee, ik bepaal de prijs en ik bepaal alles, dan zeg ik: luister, hey, luister is goed, uh, het moet er bij en bij blijven. Hè? Zij verkopen ook waterstik, zeg maar in dit geval. Nu, je wil die problematiek van die glasvezel die om de hoek komt, zeg maar. Weer investeren. Mm -hmm. Ik heb net gehad over die, die, die isolatie van de dagen. Ik heb het gehad over die dubbele, die dubbele beglazing en zo. Dus je bent constant bezig. Wil je meegaan met de tijd? Wil je niet achteruit boeren? He, ze hebben het, dat de mensen thuis moeten werken en zo. Ja, ze moeten glasvezel hebben om fatsoenlijk thuis te kunnen werken, zeg maar. Om minder op de weg te zitten. We mm hebben -hmm. die fileproblemen van verleden week gehad, zeg maar. Dus kijk, dat. Maar daar staat nulke maar nul subsidie tegenover. Maar ik doe het graag als, er, als het redelijk is. Zeg maar. En als ik mijn eigen niet. Be uh, een beetje gepakt, tussen aanhalingstekens. Dus uh. Maar ja, ik heb, in maart heb ik de, het dak van dat, hoek, dat huisje op de hoek daar aan het einde van de Nieuw-Kijkse Dijk. Dat torentje heb ik even moeten uh, ja, vernieuwen. Het was gewoon van 1913, 19, 19, uh, helemaal verrot, niet geïsoleerd noem maar op. Dat is anderhalf jaar huur die de, dat weer vertrekt in, in een ruimte die... Alleen een dak, zeg maar, dat is geen kamer, hè? Het, het, het, het, het is een dak. Maar ja, goed, ik, het, het, is het is geen monument, maar het is een aanzicht van het landgoed en zo. Ik doe het, als ik het kan, doe ik het graag natuurlijk. Maar je moet altijd reserves opbouwen, opbouwen, om, ja, want er zijn genoeg manieren om dat geld uit te geven, zeg maar. Maar het moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Ja. Ja. Maar voelt dat voor u ook iets als doorgeven aan een volgende generatie, als familiebezit? Of zegt u van, nou, dit is mijn uh, terrein en ik richt het in zoals ik het zie? Of kijkt u ook 100 jaar verder, 200 jaar verder, bij wijze van spreken? Ja, maar dan krijgt u uh, de, de, de eerste antwoord, ja, ik doe het voor de lange termijn, zeg maar. Want het heeft geen zin om ja, alles te verkopen, zeg maar. En, en dan wat doe je met het geld, of wat daarvan dat, je weet. Dat kan ik niet veel mee. Dus ik, ik, ik, ik, ik heb liever van het te bewaren. Zeg maar. dat, net wat ik zei, dat scherpt weer familiebanden. Want mm -hmm. zij komen op vakantie, zij komen het weekend en zo. En, uh, ja, en dat het dus financieel haalbaar is, ja, dan moet we het blijven doen. Maar natuurlijk, ik, ik ben uh, al 65. Uh, wij hebben, mijn vrouw en ik hebben geen kinderen, maar ik heb wel een neef. Maar ja, de successierechten voor neven en zo dat zijn... Uh, Draconisch. Draconis, waarom? Hè? de naam van wat moet dat uh, boven de 50% zijn, zeg maar? Oh ja. Dus Adopteren? <laughs> ja, ja, ook weer. Er zijn uh, maar. <laughs> dit is een hele discussie, zeg maar. Maar nee, om dus, nee, het te wij proberen toch in de familie te houden, ja, zeg maar, zoveel mogelijk. En dan zie uh, je ziet wel, dat het niet meer kan, dan kan het niet meer, maar voorlopig probeer het zo te houden. Uh -huh. Maar is er dan inderdaad, in, in de exploitatie van het... Iets van aan de Nederlandse kant, een kleine duizend hectare, herinner ja? Nee, nee, dat oh. is van Peumeroek. Oh. Dat is de grote. Maar die zitten wel op Eerdwarenbeek. Ja, precies. Dus dat ja, nee, telt nee, nee. niet mee. Hè. Dat... Wij zitten meer <h Formula> uh, een nulletje minder weg. Oké. Okay. Uh, maar is dat milieubelang in, in zo'n situatie van uh, glasvezelkabel, dubbele beglazing, een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, torentje moet hersteld worden? Kun je daar ruimte laten voor het milieu? Of is er een milieuwinst te behalen die zich ook vertaalt in economische opbrengst? Nee, is, qua is dat veel beter natuurlijk. Huizen die geïsoleerd zijn, riool aangesloten, glasvezel en zo. Ja, nu kerk is een gebied waar dat er gewoond wordt en gewerkt wordt. Hè? Dus uh, zo zie ik het tenminste. En ook de, de, de gemeente heeft dat aangemoedigd met die met het nieuwe hotel, zeg maar, van het klooster en zo. Dus uh, ik, zeg, net, ik, ik kom terug op die drie E, hè? ecologie, economie en uh, educatie, zeg maar. En uh, daar valt het perfect onder. Want puur natuur zonder faciliteit, zeg maar, dat, dat werkt niet. Dan heb je subsidie nodig en dat soort dingen. Maar nu, dat, nu je hebt het dus zelf aangekaart dat die subsidie aan het vervallen is, zeg maar, dan moeten wij alle hens aan dek zetten om zelf uh, met gedoende... ...mogelijkheden iets te ondernemen, zeg maar. Dat, uh, dat kan, hè? Neem, ik dacht bijvoorbeeld aan een discussie... ...die een paar weken geleden in, in Nederland speelde... ...met een rapport uh, dat erover ging... ...dat meer bos aangeplant zou moeten worden... ...omdat op die manier CO2-uitstoot uh, kan worden opgevangen. Ik, Is dat bijvoorbeeld iets wat bij ik, u zou passen? Ik zal, ik zal u nog erger zeggen. De provincie, in mijn, ik kan mij nog vergissen, hoor, maar ik denk dat de provincie... ...eigenlijk in de fout zit. Ze hadden al veel eerder moeten planten. Da daar begint het mee. En uh, natuurlijk, dat is een... Uh, het hout komt vanzelf. Hè? Het is niet voor niks dat die, die, die, die, die wij dus één keer per jaar gemaaid moeten worden, moet afgevoerd worden, om te voorkomen dat het een bos wordt. Zeg maar. mm -hmm. Dat is het eerste. En dan, uh, ja, als het toch groeit, probeer dan, probeer dan iets neer te zetten dat daar thuis hoort. En hou op met te zeggen, ja, maar het aantal planten die geplant moeten worden. Zet daar een boom die goed groeit, die veel CO2 uit de lucht haalt en zo. En die straks weer vermarkt kan worden. Je moet weten dat Nederland produceert 1 miljoen kub hout per jaar. Maar verbruikt 13 miljoen. Ah ja, wij halen dat uit Indonesië. Indonesië en die kanten, zeg maar. Maar het hout verwerken, dat is ook uh, een vorm van werkgelegenheid. Hè? Hier in de omgeving heb je maar één zagerij, hoor, dat de familie, de familie uh, weet je, van Dal daar in Esbeek. Maar het hout dat wij verkopen, zeg maar, want het uh, bos moet onderhouden worden, zeg maar, dat moet helemaal achter Brugge, dat is 180 kilometer, of in Basij, dat is voorbij Luxemburg, daar kunt het hout pas verwerken. Dus ik bedoel, die, die, die milieulast of die CO2-last is, is, CO2 zeg maar, is, is heel negatief. Waarom? Omdat er wordt niet genoeg hout, fatsoenlijk hout geproduceerd hier in Nederland, zeg maar, dat, dat, uh, dat uh, de industrie kan verwerken. Zeg maar. maar tegelijkertijd, uh, onze vrienden van de milieubeweging uh, waren tamelijk uitgesproken, met name over het behouden van het heidegebied. En daar intensief in blijven werken om te voorkomen dat dat verandert in bosgebied. U heeft nu eigenlijk het omgekeerde pleidooi van, van dat bos, wat toch spontaan groeit, geeft mij nu de kans om daar een fatsoenlijk bos van te maken dat ook exploiteerbaar is. Is dat zeg maar, uw voorkeur binnen de drie E's? Ja. Het is te zeggen, uh, Landgoed Niekerk is de oorsprong, <coughs> dat deed van Tongerlo in de 13e of de 14e eeuw. De, de kaarten zijn aanwezig. En de mensen hebben daar altijd uh, zo'n landbouw als bosbouw gepleegd, zeg maar. In die bossen zijn die rabatten aangelegd en zo. Dus dat is een vorm van landschap, zeg maar, die uh, al aanwezig was. Met de bevrijding hebben ze drie weken daar in de bossen gevochten. Toevallig, op mijn, de hobby van mijn vader was dus, hij is dus bosbouwingenieur, zeg maar. Dus heel zijn actie is geweest om al die bossen met uh, schade, ook die, de ijzer in die en zo, af te voeren, zeg maar, en te verjongen, zeg maar. En daar soorten neerzetten die zeg maar, sneller groeien, maar van betere kwaliteit en zo. En uh, dat is nu, nu, nu ben ik weer aan de beurt om die bomen stil aan uh, die zijn kaprijp. Hè. Een, wanneer een boom geplant wordt, moet die gegooid worden. Dat is, dat is hè. wij worden geboren, wij sterven. Voor de bomen is dat precies hetzelfde. En. <tie> Uh, wij proberen nu de natuurlijke verjonging toe te passen, zeg maar, dat er minder ingrijp is, dat er meer fase, fasering zijn, zeg maar, in die leeftijdsopbouw van die bomen en zo. en ook vanwege de, de druk van de, de, de wildschade van de reën en zo. Uh, er zijn eigenlijk te veel reën, maar ja, de mensen zien dat graag maar er is weer hetzelfde wetenschappelijk, evenwicht, flora, <coughs> fauna vijf reën, honderd hectare dat is het. Maar als ze boven liggen, ja, dan uh, meer ja, dan gaan ze schade aan de bossen verrichten en dan uh, gaat dat niet. En zo probeer je dat op te vangen, zeg maar. Ja, de jacht voor. Maar die vraag van, uh, is er nog meer ruimte voor meer bomen dan? Of is dat gewoon niet, uh, niet aan de orde? Bij ons is dat niet aan nee. de orde. Nee, nee. Nee, nee dat is nee. gewoon. Nog even die E van educatie, want mm. daar hoor ik eigenlijk niet zoveel over. Hoe vult u dat in? Doet u dat zelf? Of? Ja, het is te zeggen, educatie, de, de, de mensen moeten leren uh, ja, zeg, omgaan met de natuur. Uh, dat kunnen de scholen kunnen doen, ze kunnen bij ons komen wandelen, dat is allemaal geen probleem. Ik wil best uitleg geven, zeg maar. Maar uh, dat de, de, de, de, de mensen moeten het contact met de natuur houden, zeg maar. Dat ze moeten weten dat melk niet van de, van de fles komt, maar van een koe, zeg maar. Dus uh, dat, dat valt daar allemaal onder, zeg maar. En dan moet men ook... Ja, door de programma's en zo uitleggen wat landschap doet dat zo hè, dat de mensen een beetje weten waaraan en waaraf zeg maar. Ja. Die landschapsnota, we hebben het er eigenlijk niet zo gek veel over, maar uh, die kent u, die hebt u gelezen? Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb hem uh, onlangs gehad en ja. het gaat heel weinig over Nieuwkerk zeg maar. Ja. Dus ik heb alleen maar de hoofdstukken over Nieuwkerk die mij zeg maar aangaan zeg maar. Ja. Dus, maar maar de, de algemene trend uh, ken ik wel, ik herken het, want ze, ze putten natuurlijk in veel andere rapporten, zeg maar. Ja. En die zijn mij bekend, zeg maar. Ik, ik loop al 40 jaar in het vak, zeg maar. Dus, ja. <laughs> ik, ja. ik ken het een beetje. Het zou heel wat boom beschelen als die rapporten niet herschreven werden en opnieuw uitgeprint moeten worden ah, om te ah, kijken. Ah, ja. Ja. Kaderstellend en richtinggevend. Geeft het dan ja. enige richting ook, of... of uh... Ik kan daar best mee leven. Ja, maar als u zegt, ik kan er best mee leven, dat is, zit me niet in de weg? Of zegt u, hé, hey, hier zie ik toch een idee waar ik nog niet aan gedacht had, daar zouden we eens over moeten gaan praten, hoe we dat vorm gaan geven? Nee, ik, ik ben aangenaam verrast geweest, dat ik, ik, ik heb die drie E's ontdekt in, die, in dat rapport. Ja. Ze hebben het niet zo naar voren gebracht, maar ik, ik hou zo van die kleine hm. zinnen. Hè. Dan, ja. en dan, dus daarom ik zeg, ik, ik kan leven. Het kan mijn het, het is beter dan uh, wat ik uh, verwacht had, zeg maar. Ja, ik een positieve noot om te hier stoppen. Hierop te eindigen? Dat is toch, op het hoogtepunt moet je al afscheid nemen. Mag ik nog een vraagje stellen over dat robuust? dat robuust, uh, dat frappeert mij zo in dat rapport verschillende keren dat het zo robuust is allemaal. Ja, ja een robuust raamwerk. Wat is ja. robuust hier in, in deze, hoe moet ik dat uh, opvatten? Zou iemand daar uh, mij antwoord op kunnen geven? Ja. Ik dus, moet eerlijk uh, bekennen, ik heb uh, mij uh, beperkt tot de samenvatting. Uh. En ik ja, lees dan een zin als we willen bouwen aan een robuust casco in het buitengebied. Uh. Ja, ja, ja. Oh. En dan denk ik... Uh. Uh. Nou, <coughs> daarmee wordt bedoeld uh, een degelijk uh, kader ja. om uh, aan te geven... daar is in aangegeven wat er in, op de verschillende locaties uh, in het landschap rondom... Uh, de, de kern Goorl en Riel... Uh, zou kunnen gaan uh, komen. En Wat je waar zou kunnen gaan uh, ontwikkelen als daar uh, behoefte aan is. En, uh, de, dus de, een robuust betekent een, een helder en duidelijk kader. Sterk van, hè? Het Frans ja, woord eigenlijk. Robuust ro is... is meestal niet helder. Maar... Het en sterk. een Casco erbij, dan denk ik. Dat is Eerlijk gezegd. Van, uh... ja, het Casco geeft dat kader aan. Hè? Het, het is ook uh, een plan waar, uh, wat ge uh, gebruikt wordt om eventuele voorstellen die er zijn of uh, uh, ideeën die er komen om die daaraan te toetsen. He, als iemand een biomassacentrale uh, zou willen beginnen, dan kun je in dit landschaplijstplan zien waar dat, uh, dat uh, door de gemeente aangedacht wordt, waar dat zou kunnen plaatsvinden. Als we het hebben over uh, windenergie, uh, dan wordt er uh, binnen dit landschaplijstplan aangegeven waar dat in, uh, in ons ogen het beste plaats zou kunnen gaan vinden... zonder te zeggen dat het nergens anders zou kunnen. Mm. Maar dat, dat zijn zo de, de kaders en de uitgangspunten. Klaas. Ja, maar ja. Ka kaskoor, zei, een huis wordt kastoor opgelegen. Dat betekent de, de omgeving, maar van binnen moet het moet een invulling krijgen. Ja, ja. Zeg maar. oh, ja. dus, dus zo kunnen de mensen misschien beter het woord casco verstaan. Uh, ja, nee, dus, dat is ja. correct. Dat is maar, misschien moeten we daar maar een keertje later uh, op terugkomen... maar een toetsingskader... Dan zou ik zeggen, nou, zet dan een toetsingskader neer. Maar als dan in de bijzin gezegd wordt, maar het kan ook anders. Dan is het dus geen toetsingskader. Ik ja, zou bijna nou. op het hoogtepunt nu willen stoppen. Nou, ja, wat ik ermee aan wil geven is dat, dat het niet allemaal uh, in stenen gegoten is. Hè. Dus wat dat betreft uh, wil niet zeggen dat als het niet in dit plan staat, dat het dan onmogelijk uh, zou zijn. Daar wordt er over nagedacht, maar in eerste instantie wordt er vanuit gegaan dat als je een uh, voorstel hebt of iets van plan bent om uh, te gaan realiseren, dan wordt er eerst in het plan gekeken of, wij, uh, of dat inderdaad uh, de juiste locatie is waar je dat zou kunnen gaan doen. En wat dat betreft is het uh, ook de ontwikkeling van de natuur mm -hmm. die erin uh, op is genomen, de ecologische hoofdstructuren, al dat soort zaken uh, die we met z'n allen op die manier dan weer willen gaan beschermen. Juist. Goed. Dat houden we dus in de gaten. Ja, huh? ja en als u er nog meer van wil weten, dan kunt u het beste wethouder van de put een keer uitnodigen. Want die, uh... ja, maar dit onderwerp blijft ons volgens mij bezighouden. Dat mooie zandpad, gaan... even, mag dat nog even? Dat mooie zandpad, dat uh, blijft zand uh, daar op Nieuwkerk? Uh, want uh, daar was die vrees van, van uh, Victor, weet je wel. Ja. Daar is die ja, in tonde, was... en daar is die... die, die die toegang al uh, zo mooi aangelegd en dat dat uh, nodigt misschien uit tot het asfalteren of, of het bestraten van, van uh, dat fraaie zandpad. Nu krijg je binnen. Ja, maar ja, dat is altijd hetzelfde. Uh, nu heeft men de de, de dijk die verhard is, zeg maar, die naar nu krijgt gaat. Maar dat vinden ze te uh, qua eco-ecologische ontwikkeling, zeg maar, willen ze die, die weg willen ze verkeersluw maken, zeg maar. Dus dat moet gecompenseerd worden, zeg maar. De, het moet, uh, Nieuw moet bereikbaar blijven, zeg maar. Dus als het niet langs de Nieuwkijkse dijk kan, dan moet het langs het Nieuwkijkse baantje. Ik stel het een beetje zwart-wit, zeg maar. Maar uh, ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik. Uh, ja. We moeten met de tijd mee, hè? dat is altijd het probleem. We kunnen niet, niet leven zoals in de 18e eeuw, zeg maar. Dat alles met elkaar op sporen gebeurde, zeg maar. Dus, dus met elkaar moest gebeuren. Dus uh, ja. Ik, uh, dat is een ontwikkeling die, die, die, die, die, die zal komen, zeg maar. dus moeten we proberen dat die, die weg niet kaarsrecht blijft en uh, 800 meter lang, zeg maar, dat de mensen dat tot 180 kunnen gaan rijden bij wijze van spreken. Wij moeten daar misschien een bocht in aanbrengen of moeten daar wat, noem uh, uh, noemen ze dan die... Van bomen langs zetten. Ja, en frank... drempels. Drempe in Frankrijk noemen ze van gendarme couché, hè. dat zijn nee, politieagenten. Ja. Dus dat moeten we voorzichtig overrijden, zeg maar. Zulke ja. dingen, ja, en dan, uh, dan komen we er wel. Nou, dat zou toch jammer zijn. Waarom niet een stukje 18e eeuw behouden? Dat is toch uh, ook fraai. Hylvaar en Beek heeft besloten niet te verharden aan de andere kant. Ja, ja maar voor mij mag... Uh, het mag niet als de mag blijven, hè. Ik bedoel... Uh, het is, het is wat de, de gemeenteraad beslist. Hè. Ik heb niks te vertellen. Mm. Maar de gemeenteraad heeft nog niets besloten daarover. Er is alleen in de planvorming rondom Turnhoutse baan. en ja. de, de rotondes die daarbij aan de orde kwamen... en die expliciet genoemd werden. Daarbij is ook gesproken over inderdaad de nu Zuid... om daar een stuk uh, verharding uit te halen... om daar de uh, rechte heide mee... Uh, uh, Natura 2000-gebied wat mee te beschermen... Mm. En, uh, of minder te belasten, moet ik eigenlijk zeggen... En de, dan zou je Nieuwkerkse een baantje kunnen gaan gebruiken om dat wel uh, te verharden. Maar uh, dat is, de, de, raad heeft of de raad weet dat er uh, daarover gedacht wordt. Maar op dit moment wordt daar onderzoek naar gedaan wat nou de verstandigste keuze is. En daar uh, kunnen we nog geen uh, uitsluitsel over nee, geven. Nee, nee. Maar het, het speelt ook nog niet op uh, hele korte termijn, want dit plan is pas... Uh, als het laatste onderdeel aan de orde als het gaat om de ontwikkeling turnhoutse baan. Oh goed. Ja. Mooi. Dan wachten we dat gewoon ja, rustig af ja. met de vinger aan de pols. Zo is dat. Ja. Muziekje. Dat doen we altijd tussen de twee onderwerpen. Ja. Dat gaan we altijd in de oude doos gezien onze leeftijd. Dit keer Steppenwolf, Born to be wild. Lokale om op goolen. 5.6 FM Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv of lokale om op Yeah. Nou, zo'n oude muziek was het toch niet, Gerard? 68. 68. Ja. Oh. Dus wel hout. Ook snel genoeg anders. Ja. Over de Tilburgse Tilburgseweg? Lijkt mij wel een goed onderwerp. Hè? Ja, wel. Zeker omdat we dat afgesproken hebben. Ja, wel. Ja. Um, we hebben een paar uh, fraaie foto's gezien in de krant. Uh, impressies. Strak, geloof ik. Hè? Ziet er heel anders uit. Ja, maar het, het, ziet er, het is het bedoeling dat er heel gemoedelijk en om... Uh, uh, heel uitnodigend uh, uitziet om uh, naar ons uh, centrum uh, te komen. En uh, dat, dat zijn de eerste gedachten nu over de uh, inrichting daarvan. En uh, daarbij uh, heb, hebben we wat tekeningen, wat schetsen gemaakt... om die wat meer uh, te illustreren. Ik wil niet zeggen dat het exact zo gaat worden... maar dat is de gedachte waar we vanuit gaan. Ja, er is wat meer ruimte gemaakt voor de uh, auto, heen en weer, heen en terug. Nee, juist minder ruimte voor de auto, maar oh, ja. in die zin... Uh, als het gaat om de meters in de breedte, dan is het uh, zeker niet meer, is het eerder iets minder. Maar uh, er zijn wel meer meters wat de auto betreft, dat, dat die zowel de ene als de andere kant op kan. En dat, was, uh, dat is tot op heden op dit moment niet het geval. Hè. Nu hebben we echt één richtingsverkeer in uh, de hele Tilburgse weg. En uh, dat gaat uh, dan met dit plan uh, veranderen, uh, <kijf> dat er een gedeelte uh, is wat twee richtingen uh, gemaakt uh, wordt. En dat is het gedeelte tussen de Dorpstraat en de Kalverstraat. En uh, dat is nu juist gedaan. En ik ben eigenlijk blij dat we nu eindelijk zover zijn dat dat kan gaan uh, plaatsvinden. Uh, is met name gedaan om die toegankelijkheid van ons centrum beter te maken dan dat die op dit moment is. Want uh, ons uitgangspunt bij deze inrichting van deze weg is veilig en toegankelijk. En goed ontsloten. En nu is het zo dat je... Uh, dat we te vaak van mensen horen dat ze verdwaald raken in ons centrum. Mm. Of niet uh, juist, op de juiste plaats terecht uh, kunnen komen. En dat, en dat heeft dan uh, wat bleek uit het onderzoek... met name te maken met het feit dat je niet... zowel in noordelijke als zuidelijke richting... Uh, Goorle binnen of uitkomt. Maar het is dus niet uh, de hele Tilburgse weg tweerichtingsverkeer? Nee. Alleen de, maar dat stuk uh, Dorpstraat en de Kalverstraat. Ja, en het stuk wat nu ook al tweerichtingsverkeer is... dat is het, uh, het meest... Uh, uh, zuidelijke gedeelte, dus ja, wat uh, richting de uh, Bergstraat uh, gaat. Uh, vanaf het, uh, het Kloosterplein tot aan uh, de Bergstraat, dat, wordt, dat blijft gewoon tweerichtingsverkeer. En het gedeelte ter hoogte van het uh, Kloosterplein, dat uh, wordt één richtingsverkeer. En dan wel in de tegengestelde richting als dat het nu is. Dus uh, nu... Uh, Komend vanuit de Sint-Janskerk. Vanuit de uh, Sint-Janskerk uh, kun je dus het uh, Kloosterplein uh, over ja En dat gaat nou de problemen oplossen met de circulatie Dan zijn er geen, geen, geen moeilijkheden meer Dan kom je overal waar je wezen wil dat is in die, die routing is in ieder geval een heel stuk duidelijker en veel eenvoudiger Want je, stel dat je vanuit het noorden komt Dan draai je af bij de Kalverstraat En kun je van daaruit het centrum benaderen Maar kun je ook daaromheen weer uh, verder, als jij uh, richting Bergstraat zou moeten... of richting Poppel zou moeten... Uh -huh. dan uh, kun je dus om het centrum heen... Uh, naar, uh, de, via de Muldersweg naar, uh, de, die, uh, naar de Bergstraat toe, zeg maar. Want dat gedeelte is weer twee richtingen. Uh -huh. En het is juist bedoeld om uh, die één richting bij de kloosterplein... om daar de, de rust te, uh, zoveel mogelijk te kunnen blijven houden. Want er hebben we toch vaak overstekende voetgangers en dergelijke. En uh, op die manier kun je dat daar... Uh, toch blijven garanderen, want die veiligheid daar is ook uh, natuurlijk enorm uh, belangrijk. Maar het is uh, met name dus te doen om de goede toegankelijkheid. En als je vanuit uh, het zuiden komt, dus vanaf uh, Bergstraat gerekend, dan uh, kun je gewoon heel het centrum door. Kun je in het centrum zelfs zijn, kun je ook weer ja, door. Als je en als daar het... dus het tweerichtingverkeer zou doen, dan, dan, uh, ja, dan wordt het onveilig. Dan, maar, maar veiligheid is ja, niet dan... eigenlijk een grote zorg, toch, wanneer je het... Uh, Heen en weer dus aan weerskanten gaat doen. Bijvoorbeeld de fietsen. Uh, hoe uh, zit de fietser eigenlijk in dat uh, verhaal van uh, twee richtingsverkeer? veilig en goed ontsloten. Ja. Veilig is uh, met name ook op uh, fietsers en uh, voetgangers uh, gericht. Uh, voor uh, de fietser, uh, dat is, daarvoor uh, wordt het uh, zodanig ingericht. Dat, en en daar vandaar de wat versmalling van het wegdek. Het rijoppervlak... Uh, zodat de auto's meer uh, verplicht zijn om achter die fietser uh, te blijven. En dat je niet uh, ze uh, al, makkelijk, al te makkelijk in uh, gaat halen. En uh, dat uh, kenmerk kom je tegen bij fietsstraten. Dat wil niet zeggen dat dit nou precies een fietsstraat zal gaan worden. Maar we proberen daar wel zoveel mogelijk elementen van in te brengen, zodat je die veiligheid van die fietser zo, uh, zo goed mogelijk uh, kunt garanderen. Ja, zijn daar de grootste problemen, grootste tegenstand te verwachten op het gebied van de veiligheid? Uh, nou, de opmerkingen die we tot op heden gekregen hebben, die gaan daar met name over, inderdaad. Meen mm -hmm. nou, mij te herinneren want deze discussie is niet de eerste keer dat die gevoerd wordt. Uh, elke tien jaar ongeveer wordt of het eenrichtingsverkeer, tweerichtingsverkeer, of de afwikkelingsrichting wordt omgekeerd, uh, zodat het weer beter, veiliger, toegankelijker, transparanter en, ik weet, en robuuster Oh, uh, robuuster uh, wat, ja, robuuster ja, robuust. minst als Casco alleen. Oh, ja. nou, in, uh, in dit geval gebruik ik veel liever het woord uh, uitnodigend en welkom. Uh, uh, uh, oh, pardon. Dat we aan ons centrum ja, uh, gegeven ja, ja. worden. Nee, maar ik zat meer te denken aan de positie van de fietser. Uh, ik kan mij van vorige discussies herinneren... dat juist het element fietser gebruiken als autoafremmer... Uh, tot grote problemen bij verkeersdeskundigen leiden... Van, is dat nu wel verstandig uh, om te doen... Je bent medegebruiker. Hebben we het even over het even aan de educatie krijg je een automobilist voldoende opgevoed. Uh, en ik trek dat even door naar de oude Kerkstraat. Die is een jaar of vijf geleden heringericht. En uh, daar gaan auto's en fietsers niet samen als zij in tegengestelde richting rijden. Ik kom daar vrij regelmatig. En elke fietser die een auto tegenkomt, gaat het trottoir op. En ja, geloof dat maar. Ja, en anders zou ik zeggen, ga daar fietsen tot je een auto tegenkomt en denk dan, stap en ik, ik op, af of fiets ik het trottoir op. Ik ben op weg hier naartoe nog, nog door de oude kerkstraat uh, gekomen. En, en ben je toen een fietser en, of een auto tegengekomen? Ben ik ben wel ook een auto tegengekomen, ja. En? Hoe en, is dat afgelopen? Ja, ik zit hier nog en, Nee, maar als tegenligger heb... of als iemand die achter jou fiets uh, reed? Nee, dit was een tegenligger. No, dan wees maar blij dat je in het donker niet goed gezien hebt... wat je gedaan hebt. Want maar Ik ben ook niet de trottoir op... Uh, nee, Er is bijna geen fietser die dat aandurft... maar dat gaat even van... er wordt gepoogd... op dezelfde ruimte... Mm -hmm. en bomen en veilige fietsers... en tweerichtingsverkeer... en trottoir voor het winkelend publiek... en parkeerruimte en laat een losruimte. Dat is heel wat, en er is een voortdurende discussie. Gaat dat voldoende samen? Of wordt het een experiment... Uh, waarin we na enkele jaren tot de conclusie komen dat dat misschien niet goed gaat. Ik neem maar even de bomen. Nou, op ah. de, hier, hier is niet zonder uh, of, of even op een uh, namiddag uh, toe besloten. De, hier is een onderzoek aan uh, vooraf gegaan, wat uh, tot, uh, aan, aan het licht heeft gebracht dat dit de beste oplossing was om tot uh, die ontsluiting te komen. En, dat je, en wij hebben dan zelf, en de Raad heeft dat ook aangegeven, dat we... Uh, heel goed naar die veiligheid van die fietser, met name uh, moeten ja. kijken. Want bij de voetganger gaat het alleen over de oversteekbaarheid. Want uh, zo'n trottoir is verder natuurlijk uh, best, uh, best veilig. En er zijn heel wat uh, functies die uh, in, uh, op dat wegdek uh, of wat totale breedte uh, neergelegd uh, moeten gaan worden. En, want we hebben ook nog eens een keer het, het lossen en laden van, uh, van, van vrachtwagens die daar ja. uh, komen. Uh, nou, het zijn allemaal dingen waar we heel nauwgezet uh, naar zullen gaan kijken. Uh, we hebben gemeend op basis van dat onderzoek uh, te kunnen concluderen... dat het uh, goed zou zijn om ons centrum beter uh, bereikbaar te maken uh, op deze manier. Zodat je uh, dat bruisende centrum uh, kunt blijven houden. Want nu werd het uh, slecht uh, gevonden en ook slecht bereikt. En we zijn met z'n allen, denk ik, denken wij... Uh, gebaat bij een uh, goed bruisend uh, centrum. En dat dat ook voor toekomst bestendig kan zijn. Ja. Ja. Mag ik even afdwalen ja, ja. naar het winkelcentrum uh, zelf? Ik weet, ook dit is jouw portefeuille niet, en daar kun je echt niks aan doen, hoor. dus zo bedoel ik het uh, niet. Uh, maar er is 2,5 jaar geleden een nieuwe eigenaar uh, gekomen. En we kunnen elke dag in de krant lezen dat fysieke winkels het moeilijk hebben. Dat daar steeds meer ontslagen vallen, dat daar. ...sluitingen uh, optreden. En ik lees nergens... ...dat de belangrijkste oorzaak daarvan... ...het gebrek aan bereikbaarheid... Uh, ...van de winkels is. Het is overal... Uh, ...het bestedingsgedrag van... Uh, ...van de consument... Uh, ...het winkelaanbod... ...en eerlijk gezegd... ...met alle mooie woorden die ik van de nieuwe eigenaren... ...gehoord heb, ik zie helemaal niks... ...in het winkelcentrum... ...van dat ik zeg van... Hey, ik zie een nieuwe eigenaar, ik zie heel kleine bordjes... en op enkele plekken maken zij het mogelijk om lege ruimtes... om daar iets neer te zetten... en daar een tijdelijke oplossing voor te vinden. Maar dat maakt het niet tot een bruisend centrum. En auto's die in twee richtingen kunnen komen... gaan ook geen bruisend winkelcentrum veroorzaken. Zou daar niet eerder veel harder... ook door het gemeentebestuur aan getrokken moeten worden... om gezamenlijk met de ondernemers en de eigenaren... Eerst dat bruisende te creëren en dan zeg maar als een vorm van uh, revolving planning uh, te zeggen. Nu gaan we dan ook als beloning bij wijze van spreken die weg op, uh, op de schot nemen. Want dat is toch een hele ingrijpende, niet alleen dat het veel geld kost. Maar het gaat ook lang duren en de bereikbaarheid tijdens uh, de reconstructie van de weg gaat dramatisch omlaag. Punt. Ja, ja, daar uh, dat zal ongetwijfeld uh, de nodige hinder uh, veroorzaken. Uh, maar daar, ook daar gaan we over in overleg met uh, de ondernemers. Maar als het gaat om hetgeen je net zei, dat uh, uh, die Tilburgse of die bereikbaarheid komt, of de bruisende centrum komt ja. dan nu wel door die uh, Tilburgse En uh, dan zeg je van ja, dat is in ieder geval iets waar wij als gemeente iets aan kunnen doen. Die winkels bezetten, dat kunnen wij niet. Maar wel, uh, daar, daar hebben we geen invloed uh, op. Maar we kunnen wel in, en dat gebeurt ook in overleg met. Uh, de winkeliers en de, de eigenaren van uh, de gebouwen worden regelmatig gesprekken gevoerd om te kijken hoe dat je dat centrum, uh, met name dan die hovel, ook uh, uh, levendig uh, kunt krijgen en houden. En wat dat betreft uh, heb je natuurlijk helemaal gelijk dat uh, daar ook hele andere factoren, economische factoren, mm. een rol spelen. waarom die winkels daar niet uh, uh, kunnen blijven. En, uh, maar ja, je ziet toch. Uh, dat er uh, alle moed ingehouden wordt om dat uh, toch op een goede manier uh, weg te zetten. Hè. We hebben nu ook weer uh, uh, grenzeloos welkom is de nieuwe actie van het uh, winkelcentrum. Uh, om op die manier uh, de mensen te laten weten van... Oh, je bent hier hartstikke welkom... en we proberen er uh, zo bruisend mogelijk... Uh, te Heeft van, dat iets uh, te maken met de vluchtelingenproblematiek? Of uh, grenzeloos welkom? Of wat? Wat is nee, ik heb, ik heb hem ook niet bedacht, maar ik... Uh, heb... Ik denk dat Belgische bezoekers van harte welkom zijn. Ik denk <laughs> dat, dat, uh, dat je niet alleen vanuit uh, Goorlen welkom bent... maar vanuit alle streken en dus ook vanuit de Belgische streek. Nou, ja. nee, maar ik denk bijvoorbeeld aan een scenario... Uh... Een van de problemen van uh, hurende winkeliers is de hoge uh, prijzen per vierkante meter... die eigenaren van ver weg in rekening brengen. Het lijkt wel mm. Nieuwkerk in het groot, zou nee. ik bijna zeggen. Ja, maar uh. ik, ik, als ik daar even op mag inhaken, zeg maar, de mensen betalen huur... maar ze betalen ook een bijdrage aan het gemeenschappelijk onderhoud en die acties en zo. Hè. Ja, ja, en dat ja. is altijd het probleem, want de eigenaren denken van wat is de huur... ...en de huurder en waar ben ik kwijt. En daar zit een, een gap tussen de twee. En dat moet me zien te, ja, dat, het, dat, het, dat die, die gap zo klein mogelijk is. Zeg maar. Nee, maar met alle respect voor uw opvattingen mm. en uw ja. eigen pogingen... Mm. ...in een veel kwetsbaarder uh, gebied... ...kan ik me voorstellen dat je als gemeentebestuur zegt... ...eigenaren uit Amerika... Uh, ...als jullie nu weer substantieel iets aan de huren doen... Dan gaan wij iets substantieels aan de bereikbaarheid doen. Nu gaan wij iets aan de bereikbaarheid doen. En dan zeggen wij uitnodigend naar de eigenaren. Zou er misschien van uw kant ook iets kunnen gebeuren? Wij zijn verder machteloos als gemeentebestuur. Want ja, jullie zijn de eigenaren. En we snappen de problemen van iedereen. Klaar. Nou. En over vijf jaar zeggen we dan. Ga niet goed met het winkelcentrum. Hey, zijn de winkels uh, in, in de handen van Trump of uh, wat is het? Ja, ja, zijn, nou ja, dat zijn. bankiers van Goldman Sachs. <laughs> als je dat wat zegt. Hmm. Het grootste gedeelte is inderdaad in eigendom van uh, investeerders. Ja. En, en niet uh, van de winkeliers. Ja. Van, ja. Maar ook, ook die zijn er overigens wel natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar uh, wat dat betreft hebben we dus inderdaad als gemeente niet zo heel veel invloed dan alleen maar proberen dat gesprek uh, aan te gaan. En als je zegt van nou, onder de voorwaarden dat jullie iets gaan doen, gaan wij de Tilburgse weg inrichten. Ja, dan ga je dat als je gemeente ziet. zitten wachten uh, totdat er iets uh, misschien gaat gebeuren... waar je zelfs niet al te veel invloed op hebt. En nu kun je op deze manier proberen toch je centrum zo goed mogelijk uh, bereikbaar te maken... en uitnodigend te laten zijn. Dat is iets waar wij als gemeente in ieder geval verantwoordelijk voor kunnen zijn. Nou, Gerard, je bent overtuigd, denk ik. Nee, maar nou, dat had niemand uh, verwacht. Voor, voor de, nee, dat heeft er natuurlijk mee, mee te maken... Uh, dat is de problematiek van elk winkelcentrum. Dat is waar ik mij zorgen over maak hoe moeilijk het is voor de winkeliers die er zitten. Of ze nu kleine eigenaren van vroeger hebben die afhankelijk zijn van de huur voor hun pensioen. Of grote eigenaren in Amerika, dus één grote, die daar afhankelijk van is voor het rendement van zijn aandeelhouders. Het geeft een probleem voor de ondernemer zelf die die winkel exploiteert om Daar een bruisend, uitnodigend, ja, uh, een verwelkomend. Maar ze hebben, winkelcentrum zich, nu, van ze hebben te maken. zich in ieder geval nu verenigd hè, ja. en uh, niet alleen in hun eigen winkeliesvereniging, maar ook in de business, waarbij ze uh, zeg maar uh, ervoor tekenen dat ze met z'n allen samen uh, proberen allerlei ja. activiteiten op te zetten en dergelijke. En ik moet zeggen, onze wethouder uh, van der Heide die trekt daar enorm aan om uh, die heeft de economie in zijn portefeuille, ja, ja. die trekt er enorm ja. aan om uh, te proberen dat centrum. Uh, bruisend te houden. Ja, zijn er voorbeelden van bruisende centra? Want, want de problematiek is toch overal hetzelfde. Dat ja. internet, webshops en alles. Die winkels die, die, die staan leeg en, en men bestelt men het en het komt allemaal. Dus, en, als, ja. even mag, als je naar Turnhout gaat, dan ja? heb je één straat en daar zijn alle grote winkels van drie, 400 vierkante meter. Uh, dat wordt perfect. Maar de, de kleine straat die terug naar, naar, naar, Til naar Tilburg komt, zeg maar, dat waren winkeltjes van wijn, van kantoorbenodigdheden, van. Uh, uh, die zijn allemaal dicht? Allemaal dicht. De, de, de kleine eenmanszaak, zeg maar, die dat is ten dode opgeschreven, zeg maar. Uh -huh. En met de verandering van de maatschappij, dus met dat de, de mensen veel op internet kopen, of ze gaan die winkel proberen en dan gaan ze naar huis en dan gaan ze op internet bestellen, 30% korting, zeg maar. Ja, dat is een, dat is een nieuwe feit waar, we, waar het laatste woord nog niet gevallen is, ja, ja. zeg maar. Bruis Turnhout, Ik denk dat die grote, die grote winkels, ja, de Zara, en de, die grote, je kent ze niet allemaal, zeg maar, maar dat gaat, ja, ja. Wat Turnhout heeft... 50.000 inwoners, zoiets? Maximaal, maximaal. Ja. Hmm. Dus niet zoveel veel groter als geworden. Ze hebben toch? één, grote, fou ja, ze hebben ja, één maar... grote fout gemaakt, even tussendoor. Bij de, ja. bij de kerk hebben ze, ze, hebben ze, op de grote markt, hebben ze geen ondergrondse parkeergarage ja. willen aanleggen. Ze hebben die twee jaar niet willen ja. uh, vasthouden, zeg maar, uh, tijdens de werkzaamheden, zeg maar. En zodoende zijn er andere dorpen en steden die daarvan gebruik gemaakt hebben, zeg maar, omdat er nou niet genoeg parkeerplaatsen heeft. Ja. Ja. We zullen van België moeten leren, want we krijgen het zijn rood, namelijk dat wij de uitzending moeten afsluiten. Ja. We danken onze gasten Erik de Jambler en uh, wethouder van der Ven, dat we ons daar niet in vergissen. Volgende week is een uur literatuur een week daarna zijn wij weer aan de beurt met een nieuwe uitzending van Goolse Kringen.